om, onder wie de twee piloten. Het is nog onduidelijk of het een ongeluk. Saitoti stond bekend om zijn strijd tegen de militante Somalische groep Al-Shabaab. Die terreurgroep pleegt de laatste tijd vaak aanslagen in Kenia... ...omdat de beweging tegen de aanwezigheid is van de Keniaanse militairen in Somalië. De Keniaanse premier, Odinga, heeft gezegd dat er een onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de crash. De Russische voetbalbond heeft een dringend beroep gedaan op de supporters van het Russische team om tijdens het EK geen problemen te veroorzaken. Wangedrag van Russische fans kan tien punten gaan kosten, zo waarschuwt de bond. De UEFA is inmiddels een tuchtzaak begonnen na misdragingen van Russische fans in het stadion van Wroclaw afgelopen vrijdag. Bij de wedstrijd tegen Tsjechië gooiden Russische supporters vuurwerk het veld op en Russische fans vielen stewards aan. Vier van hen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Ook zouden er racistische leuzen zijn geschreeuwd. Een verwarde man heeft gisteren in Almelo voor veel opschudding gezorgd. De 25-jarige man uit Rijssen haalde eerst gevaarlijke manoeuvres uit op de snelweg A35. Vervolgens reed hij naar een nabijgelegen kanaal, stapte uit zijn auto, duwde deze het water in en sprong hem achterna. Omdat de man zei dat er nog mensen in de auto zaten, hebben gealarmeerde hulpdiensten uitvoerig gezocht naar slachtoffers, maar ze konden niemand vinden. De man is aangehouden, het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Het weer afwisselend zon en wolken, temperatuur 17 graden aan de kust, tot 20 in het binnenland. Morgen bewolkt en ook af en toe wat regen. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit, was... Dit is René Passet van de AMB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A9 tussen Alkmaar en Batouferdorp en op de A30 tussen Ede en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Zondag in Kennemerland. Zag je hem net struikelen? Buiten. Zag je, hem echt stru Zag je hem niet struikelen? Wie? Nou ja, die jongen die net langs fietsen. Nee. Weet je, ik heb zijn reactie opgenomen. Wil je hem horen? Ja.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 Wil je tegenwoordig hoge ogen gooien op het songfestival, moet je dus zo'n liedje maken. Laureen, winnares van uh, songfestival 2012, Euphoria. Zondag in Kennemerland, tien over vier, en uh, we gaan even wat uh, evenementen doornemen van Zandvoort en omgeving en we beginnen met een evenement van vandaag. Zou je denken, waarom vandaag ben je toch veel te laat? Nou ja, misschien is het nog wel leuk om sowieso even te gaan kijken. Omdat het tien uur vindt op, uh, bij uh, Strandcafé, uh, Strandcafé, Strand en Meijer aan Zee in Zandvoort uh, een, een tango, uh, tanga, <laughs> een, tango um, ja, uh, een soort van feestplaats. Met een, uh, allemaal tango uh, dansjes die je kan leren. Nou, er is nog uh, een uur tijd om lessen te volgen ben je eigenlijk dus al te laat voor. Maar het is dus een hele gezellige avond. Want je gaat, je gaat kijken in, in zo'n tent. Er zijn allemaal drankjes. En er gaan natuurlijk mensen voor je dansen. Die zich wel op tijd hebben opgegeven. Dat is te vinden bij uh, Meijer aan Zee in Zandvoort. Meer informatie via www.elcabeco.nl Om mee te doen ben je dus iets te laat. Maar als zekerheid, um, zeker is het een mooie avond. Dus je kan gaan kijken bij standpelfioen Meijer aan Zee. Vismaaltijd. Er worden volgens ouders iets lange banken geplaatst op de waarbij mensen in klededracht u een drie gangen vismaaltijd serveren. Dat alles gaat onder het genot van gezellige liederen die live gezongen worden door vol volklore vereniging De WURF. onder de muzikale begeleiding van Klaas Koper en G. van den Berg. Dit zal plaatsvinden op 15 juni om half zes. Uh, de prijs wat per persoon. ...moet kosten is 12,50... ...en dan krijg je daar een drankje bij. En hoort... ...Zandvoorts hoort... ...ik kan het niet zo mooi... Net is niet zo'n mooiste dorpsomroeper... ...maar alle Zandvoorders groot en klein... ...oud en jong zing met ons mee... ...en als je niet kan zingen... ...kom toch en uh, dan neurie je voor twee... ...of gewoon zingen heel veel alcohol in gieten... ...en dan gaat het altijd wel. <lacht> <lacht> er is namelijk een, een... ...ja, een koren... ...een korenavond... Er vindt van half acht tot uh, acht uur muziek plaats. Van acht tot half negen inzingen met Henk Jansen. Wie wil dat niet? En van half negen tot half elf zingen met zoveel veel mogelijk zandvoorders. Hartstikke leuk dus. Uh, het vindt plaats bij het Gasthuisplein in het centrum. 15 juni ook. En er, uh, ja, er vindt uh, de koren helpen. Waaronder het ANBO of AMBO-koor. Voor Anker, Zandvoortse vrouwen en mannenkoor De Beach Pop Singers Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble En Musical All In Er vindt een gast plaats van Van Kessel Hij is natuurlijk bekend van ons Zandvoorts lied Parel aan zee En hij vindt muzikale ondersteuning met um, Rob Spruit Rudolf Kreuger en Henk Jansen Hoort zegt het woord. Kom allen Met z'n allen dus uh, gezellig gaan zingen Lijkt me leuk En um, Ja nou ja ik doe wel mee hoor 15 is volgende week vrijdag je bent welkom vanaf uh, half acht op het Gasthuisplein. Fast Car Festival, het tuning- en lifestyle-evenement, maakt na een bijzondere, succesvolle eerste editie in 2011 ook dit jaar weer deel uit van de evenementenkalender. Kijk voor meer informatie op de website. En die website is als volgt: www.fast-car-festival.nl. Dit zal plaatsvinden op 17 juni 2012 op het circuitpark Zandvoort. En als laatste vindt er volgende week zondag weer een kunstmarkt plaats. Gezellige markt met kunst van verschillende kunstenaars. Volgende week zondag vindt het plaats. Tot zover de evenementen van Zand voor omgeving. Volgende week um, weer meer. Muziek van Gavin Crow. nu. Dit is Chariot op ZFM. At Maple Leaf, in and on mother tree. I said to myself we are lost tons. My favorite fruit is chocolate covered cherry. See this watermelon? Oh, melting from the ground is good enough. Body www.zfmzandvoort.nl I saw when you arrived looking like a supermodel Yo, ass from the side looks just like a coke bottle I love the way you ride, put that thing on full throttle So get, get, get, get, get up on the saddle I wanna see you move They moving in Jamaica Pretend I am my dinner She could be my salt shaker You ain't trying to hide it Girl, you a troublemaker And I'm a troublemaker A troublemaker a preacher. I want to see you move like they move in Jamaica. Pretend I am my dinner, she can be my soul shaker. You trying to hide it, call you a troublemaker. And I'm a troublemaker. Maker, maker, maker. Throw my hands up. If you been. Kruis op ZFM, zijn nieuwe heet Troublemaker. Even wat uh, Sanford's nieuws doornemen, wat een actie. Waarin uh, alle leerlingen van de Maria School deelnamen. Heeft ze een heel veel geld opgeleverd voor de stichting Knoeken voor Kai. Alle groepen hebben onder leiding van directeur Carla Wendt een sponsor dik thee gemaakt. Waarbij ze zich uh, lieten sponsoren door familieleden en kennissen. Dat leverde een prachtig bedrag op van uh, 4.415,16 euro. Een werkelijk schitterend resultaat natuurlijk was uh, Kai met zijn moeder afwezig. Terwijl klas voor klas het T. in de aula van de school maakte, was Kai volop met de kinderen van de school buiten aan het rafotten. Hoor je ook niet meer vaak, rafotten. En aan, aan ik het... Dat zo je niet zo vaak. hoort. <laughs> dat is wel een ander station toch. <laughs> aan het begin van het jaar heeft pastoor Dick Duivus gemeld dat hij met... Uh, met emeritaat gaat. Ik heb hem nooit gehoord, Nou, hij moet wat stoppen Emeritaat. Dat is ook een woord dat je niet zo vaak hoort volgens nee. mij. Yep. Duiven is nu 70 jaar en gaat met pensioen. De Agatha-parogie in Zaanvoort uh, en de Antonius en paulus parochie in Aardenhout, die heeft hij uh, beide jarenlang geleid, uh, hebben een feestelijk afscheid voor hem georganiseerd. Het uh, begint op vrijdag 8 juni in de uh, agatha om half negen. Is dat geweest, toch, 8 juni? Oh, oké, okay, dat is dat nou, is uh, geweest. twee dagen terug. Maar hij heeft dus uh, afscheid um, genomen en um, we gaan hem uh, niet meer terugzien. Nou, nog één bericht over een loterij, want de loterij die onlangs in uh, Café de Scharrel werd georganiseerd en waarvan de opbrengst naar het Ronald McDonald Kinderfonds gaat, heeft maar liefst 1335 euro opgebracht. De loterij is onderdeel van de sponsoring die plaatsgenoot Joke Broer heeft georganiseerd in het kader van de fietstocht van Groningen naar Maastricht. Veel Zandvoortse ondernemers hadden een mooie prijs in ter beschikking gesteld, waardoor de loten het aftrek vonden. Joke en haar team hebben nu het prachtige bedrag van uh, 7477 euro binnengehaald voor dit zeer sympathieke doel. Nou, tot zover. Um, nieuws van, uh, van de, deze uitzending. Mag ik wat reclame maken? Ja, tuurlijk. Voor onszelf. Uh, wij uh, gaan uh, sinds kort uh, gaan wij, uh, op feesten en festivals. Festivals niet, gewoon... Oh, uh, gewoon je feestjes. kan ons inhuren. Je kan ons inhuren voor DJ. Dus heb je nou uh, een feestje, maar uh, mis je muziek en DJ. Laat het gerust even weten aan CFM Dan komt er een DJ naar je toe. Ja, zo is het toch? Goed verkocht. Goed ja, toch? verkocht. Ja, toch? Dus uh, wil je nou een DJ, je hebt bijvoorbeeld een feestje of um, een bruiloft of... Een afscheid van iets. Of vier Je hebt een eigen kroeg in Zandvoort en ben je nu aan het luisteren... en wil je het uh, een feest of een avond nog wat spannender maken... kan je vanaf nu DJ's huren bij CFM... voor een aantrekkelijke prijsbedrag. Kan je dus uh, twee DJ's krijgen van CFM Zandvoort... die de hele avond gaan verzorgen. En ik weet zeker dat deze plaat er langskomt. Een heel van Arme van Buren speciaal voor het Nederlands helftal. Het EK gemaakt. We are here to make some noise. consequences She won't eat. Wat een feintje zegt Jameer Cuyvers ZFM en When You Gonna Learn? Ja, en uh, de, de band die bekend werd met Oh To The Bouncer, Studio Killers heeft een nieuwe plaat, Arrows and Apollo. Leuk liedje. Een dieel van de Studio Killers. Bekend van O To The Bounce. Hoorde je Arrows en Apollo. Zie je van Zandvoort. Het is vier over half vijf. En um, ja. Echt, echt een bizar verhaal uit Brazilië. Er was een, een, een, een, een begrafenis. Van een Braziliaans doodverklaard jongetje. Dus moet je je voorstellen. Als uh, je staat bij een doodskist. Opeens komt dat jongetje omhoog. Hij was al doodverklaard en hij vroeg om een flesje water. Ja hoor. Nou, dan schiet je toch de pleuris. De jongen was dus al doodverklaard. Hij, die, die kist stond half open. Zodat de familie afscheid kon nemen. Toen het jongetje ineens om water vroeg, dacht de familie eventjes aan een wonder. Logisch natuurlijk. Helaas zakt het kindje meteen daarna weg. Waarna hij voor de tweede keer weer doodverklaard. Nou, die vader, ook wel logisch, dient een klacht in, omdat zijn zootje eerst een keer te snel zijn dood verklaart. Maar dat is toch ook raar? Ja, maar ik vind het altijd wel, ik heb wel vaker een begrafenis meegemaakt, eigenlijk. Een beetje te veel voor mij. Maar, um, uh, ik vind dat als je dan zo bij zo'n kist staat en je kijkt naar die kist en die mensen die erbij bij liggen, ik heb wel, Dat zeg ik altijd tegen, tegen mensen zoals ik ben, ik zeg het is net of die elke moment wakker kan worden. Hij zegt, hoi, hoe is het met jullie? Ja, het is zo... helemaal mooi opgemaakt natuurlijk. Ja, zo ligt het erbij. Dan denk ik, ja. Maar het is toch raar dat het jongetje opeens wakker wordt. Hij is dus wakker. En binnen een tijd is hij weer dood. Of die man die heeft gewoon even aan een krekpijpje gezeten. Of het is echt gebeurd. En dan, dan denk je toch van hoe ziet die zorg eruit in Brazilië. Ja. Apart verhaal. Heel, al, heel apart. Uh, het welbekende... Online uh, uh, winkelshop uh, uh, gebeuren, bol.com. Straf de verzendkosten af. Ook krijgt de klant 30 dagen bedenktijd en staat de klantservice voortaan 24 uur per dag gereed. Bol.com zou de beslissing hebben genomen na uh, onderzoeken. Mensen zouden soms toch kiezen voor een winkel in de stad vanwege de hoge verzendkosten. Ja, nou, maar dan, dan zeggen... zit er natuurlijk een addertje uh, uh, onder het gras. Want dan moet je wel minimaal 20 euro besteden bij bol.com. Oh, is dat zo? Ja. Ja, ik, uh, ik uh, bestel wel eens uh, uh, films en sp spelletjes en dingetjes uh, via bol.com. Ja. En ik uh, kijk wel eens voor tweedehands. En ik betaal soms bijna net zoveel als mijn verzendkosten. Voor, voor, een, voor een film. Als ik een tweedehands koop. Ik hoop. Hoe bedoel je dat? Nou, als ik dan een film koop, ja? dan is die tweedehands en dan kost hij misschien 3 euro. Oh zo. En, maar die verzendkosten kost dan bijna net zoveel. Ja, die cent, Volgens mij zijn die 2,95 euro. Nee, 1,95 euro. Oh, 1,95, ja. Nou ja, het moeten dus nee. zo minimaal 20 euro zijn. Bob.com schaft de verzendkosten af. Ik weet niet wat allemaal gebeurt hoor, maar. In uh, Maastricht is een uh, 59-jarige bel van het weekend in slaap gevallen voor een verkeerslicht. De hulpdiensten kregen een oproep dat de man onwel was geworden. Maar bij de inzin bleek hij 1,7 promil alcohol in het bloed te hebben. Stel je voor, je staat achter bij een verkeerslicht. En hij blijft maar staan, hij blijft maar staan. Kan lang wachten. Kan je heel lang wachten nou, Uiteindelijk kwam dus die hulpdienst en uh, bleek er 1,7 promil alcohol in het bloed te hebben Er wordt volop gepest op de werkvloer Vele tienduizenden mensen zijn in het mikpunt uh, Blijkt dat cijfers van de commissie gelijke behandeling Er wordt vooral gepest om het geslacht, de leeftijd en een eventuele beperking het aantal gevallen van racisme loopt juist iets terug in vergelijking met eerdere onderzoeken. Heb jij wel last van op je werk? Nee, ja, ik niet. Maar ik werk hem niet zo heel lang. Het is meer een, een soort van stage. En waar ik heb gewerkt was gewoon een uh, hele goede sfeer. Maar het kan me wel voorstellen dat het, uh, dat het heel veel gebeurt. Nou, ik denk vooral bij grote bedrijven waar, waar vrouwen, mannen... En, uh, uh, uh, allochtonen, autochtonen, allemaal bij elkaar en nee, op één uh, bedrijf werkvloer zitten. Dat ja. dan wel kan gebeuren. Ja. En misschien waar de druk heel hoog is. Ja. Dat je een beetje gespannen bent en dat je dat uh, af moet reageren op je, op je collega's. Ja, ze zeggen dat het roddelen over collega's. Met, met andere collega's. Een goede, goede uh, collega band is. Er wordt de band sterker mee. Dus als je ja. rolt over andere. Oh, dat je. Stel, ik rolde. Uh, met jou over onze programmeleider uh, Albert-Jan Vos. Dat doen we altijd Wordt ook, de band, word de band ja. tussen ons sterker? Ja. ja. Ja, ja, Je krijgt toch een beetje het samengevoel van. hé, hey, wij gaan het tweeën uh, tegen ja. hem. Weet je wel? Ja. ja, ja, dus zo, zo werkt. Maar ja, voor hetzelfde geld ga je over diegene waar je met zit te ronden ook weer rollen over die jongen waar jij dan. Dat gebeurt volgens mij zo vaak. Dus. Achter iemands rug. Om het, het, zo mensen, zijn, mensen zijn gewoon één groot rolloverhaalblad. Ja, eigenlijk wel, hè. Vooral de vrouwen. hè? Ja, de vrouwen <laughs> zijn het eerst. Nou, ja, tot zover een aantal, een aantal berichten. Onmerkelijk, he? Dat verhaal van dat jongetje uit Brazilië. Ja, ik eh. Uh, ik zal het niet doen. Zometeen so, muziek van de killer Mr. Brightside. En hier is Eddie Money. What? op ZFM, Mr. Bright Sides vanaf nu ook te volgen op Twitter, ben je op Twitter zit je op Twitter, social media ZFM Zandvoort is nu te volgen via Twitter at ZFM underscore dus laagstreepje Twitter, of uh, uh, ZFM laagstreepje Sanford kan je ZFM volgen met uh, onder andere ja, veel regio nieuws, maar ook nieuws over ZFM Sanford, dus uh, doe dat vooral Zometeen muziek van Edwin Evers Helden, de EK-hit. En hier is Gersperdoel. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij. daar gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik het wel de weg. Uh. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie. En het zou kunnen liggen aan die vijf Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face, aan die mooie NNO, zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen, want ik heb een nieuwe fiets ik ben een rajemaker en ik zet die trek.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 Vanavond de donnie uitgegeven De best besteden donnie van mijn leven Want als ik junk geen money had gegeven Dan kon je nu niet achterop, kon je nu niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, Rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse En uh, werd verblind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen Mijn naam is Seth, mag ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks, geheim, niet door vertellen Nee, ik pes je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, time bestellen of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 Als het land in crisis leeft, staan we altijd zij aan zij. Als de natie schudt en beeft, is de redding vaak dichtbij. We zijn trots op wie we zijn. We staan sterk bij tegenwind. Deze krijgen ons niet klein, want een hollander Edwin Evers op ZFM, Helden, het EK-liedje die ook op de CD staat van Wilfred Gené en Joon Derksen. Met Edwin Evers eindigen we deze zondag in Kelman, voor deze zondag uh, 10 juni. Volgende week zijn we weer, en dat is uh, ja, een uitzending voorafgaand, het Nederlands Elfte, want Nederland speelt om kwart voor negen tegen Portugal dan. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Alder, ik wil je bedanken voor vandaag. Rudy, ook uh, bedankt voor vandaag. Een hele fijne werkweek en uh, ja, blijf natuurlijk luisteren naar, uh, naar ZFM. Heb je nou niet alles gehoord uh, van ons? Nee, ons dinsdagochtend terugluisteren. Oh ja. Ja, goedemorgen iedereen. Dinsdagochtend herhaling. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat we dat ook nog een keer konden zeggen. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Bij een grote brand in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam, is een doden gevallen. Bij de brand aan de Nieuwezijns-Voorburgwal liep een tweede persoon een hoofdwond op. De brandweer rukte met groot materieel uit en had het vuur snel onder controle. Het historische pand waar de brand woedde moet als verloren worden beschouwd. De naastgelegen panden hebben rookschade opgelopen. Bij een helikoptercrash in de buurt van Nairobi is de Keniaanse minister Saitoti om het leven gekomen. Bij het ongeluk kwamen ook vier andere inzittenden om, onder wie de twee piloten. Het is nog onduidelijk of het een ongeluk was of een aanslag. Saitoti stond bekend om zijn strijd.